Zes uur door Almeegens met het NOS-journaal. Burgemeester Hoes van Maastricht mag blijven. Dat is de uitkomst van overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Hoes heeft daarin spijt betuigd. Hij kwam deze maand in het nieuws door verhalen over minnaars... en door een foto van hem met ontbloot bovenlichaam op internet. De fractievoorzitters zeggen wel dat als er nieuwe feiten opduiken... die schade kunnen opleveren voor het ambt van burgemeester... dit consequenties zal hebben. De EU-ministers van Financiën zijn het in Brussel eens geworden over de vorming van een banken UDI. Die moet voorkomen dat de kosten van het faillissement van een bank op de rest van de samenleving worden afgewendeld. Als een bank in de problemen komt, draaien daar straks in de eerste plaats de aandeelhouders en de grote spaarders voorop. En er komt een gezamenlijk Europees Saneringsfonds. Nederland verkoopt zo goed als zeker 100 overtollige leopardtanks aan Finland. Dat zei minister van Defensie Hennis Plasgaard in, Pauw en Witteman. Ze wilden niet zeggen wat de verkoop de schatkist oplevert. Vorig jaar ging de verkoop van 80 leopards aan Indonesië niet door. Dat had 200 miljoen euro moeten opbrengen. Bij geweld in de Centraal-Afrikaanse Republiek... zijn volgens Amnesty International begin deze maand... veel meer doden gevallen dan tot nu toe werd aangenomen. Moslimstrijders zouden bij een wraakactie in Bangui... niet 450 christenen hebben omgebracht, maar bijna 1000. Amnesty roept de internationale gemeenschap op... om snel een vredesmacht naar de Centraal-Afrikaanse Republiek te sturen. In Kuik is het onrustig geweest na de bekerwedstrijd... tussen de amateurs van JVC en MVV. De club uit Kuik had gewonnen van MVV waarop supporters van de Maastrichtse club... hun eigen spelers en trainer belaagden. Rond 11 uur was het weer rustig. In de strijd om de KNVB-beker zorgde Rode JC voor een verrassing. De Limburgers plaatsten zich voor de kwartfinales... door met 3-1 van Vitesse te winnen. Utrecht won bij Cambuur. En verder won AZ na strafschoppen van Heerenveen. En ook Feyenoord won van Heracles na strafschoppen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Bij zee waait het hard tot stormachtig uit het zuidwesten. Overdag trekt die regen weg. Dan breekt af en toe de zon door. Het wordt zo'n 10 graden en de wind neemt wat af. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Het is donderdag 19 december, goedemorgen. Een beetje soevereiniteit geven de EU-lidstaten weer op. Europa gaat namelijk toezicht houden op de banken. Over het akkoord over de Bankenunie hoort uw correspondent Tijn Sadé in Brussel... en ook minister Dijsselbloem van Financiën. En ik vraag monetair econoom Ivo Arnold naar nut en noodzaak. Veel banken nieuws trouwens vanochtend, want de Amerikaanse centrale bank gaat minder geld in de Amerikaanse economie pompen. En ABN AMRO gaat projecten voor werkloze jongeren betalen. Hoorde verantwoordelijk wethouder van Rotterdam en ABN-baas Gerrit Zalm daar vanochtend over. We hebben een verslag van de raadsvergadering in Maastricht gisteravond over burgemeester Hoes. Oogartsen behandelen nu al de eerste vuurwerkslachtoffers en waarschuwen nog maar weer eens voor de gevaren. De detailhandel maakt zich op voor de kerstinkopen. En Mino Rimmers maakt zich op voor een lancering, Mino. Van een ruimtetelescoop, de Gaia, die een miljard sterren gaat bekijken. Technologie uit Delft zorgt ervoor dat die scherp blijft. Muziek hebben we ook vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Om te beginnen van Sarah Burrells. Head and you tell me to breathe Over zes uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ga je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. De EU-ministers van Financiën zijn het in Brussel eens geworden... over de vorming van een bankenunie. Gisteravond laat werd een akkoord bereikt... over de vorming van een saneringsfonds voor banken... die in de problemen raken. En met dit fonds kan er worden voorkomen... dat de samenleving moet opdraaien... voor de kosten van een faillissement van een bank. Minister Dijsselbloem van Financiën is tevreden over het akkoord.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 Afgesproken is dus dat er een gezamenlijk Europees saneringsfonds komt... en een autoriteit die gaat helpen bij de ontmanteling van failliete banken. Afgelopen jaren brachten problemen met banken ook het Nederlands kabinet... in grote moeilijkheden, onder meer ING, ABN AMRO en SNS Real... hadden financiële steun van de overheid nodig. Burgemeester Onno Hoes van Maastricht mag blijven. De getrouwde Hoes raakte de afgelopen week in opspraak... na berichten over affaires met andere mannen. Ook dook er een foto op van Hoes ontblote bovenlijf... op het sociale media-platform Grindr. Na afloop van overleg gisteravond met de fractievoorzitters... in de gemeenteraad werd duidelijk dat ze hem nog steeds steunen. Hoes is blij met de uitkomst.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 Nederland verkoopt zo goed als zeker 100 overtollige Leopard tanks aan Finland. zei minister Hennis van Defensie bij Pauw en Witteman. Ze wilden niet zeggen hoeveel die tanks gaan opleveren. Hoe, hoeveel plaats zijn het? Uh, 100. De, uh, en wat krijgen we ervoor terug? Uh, dat gaat u helemaal niks aan. Nou, dat gaat er zeker wel aan. Het is commercieel open. vertrouwelijk. Het uh, is een incidenteel bedrag. Is het niet 200 miljoen? Uh, wat is ja, een incidenteel bedrag? Dat is een eenmalig, dus ja, ja. ik heb niet ineens een enorme plus op mijn begroting voor de komende jaren. Dus maar is eenmalig. het 200 miljoen of niet? Dat kan ik echt even niet bevestigen. Maar waarom eigenlijk niet? Omdat het commercieel vertrouwelijk is. De Finse media is niet zo vertrouwelijk. Daar schrijven ze over 200 miljoen euro's, viel al even. Finland heeft de Leopard 2-tanks in gebruik... maar die zijn van een ouder type dan de Nederlandse. Vorig jaar werden de tanks bijna aan Indonesië verkocht... maar de Kamer stak daar een stokje voor... vanwege de mensenrechten-situatie in dat land. Na de bekerwedstrijd tussen JVC Kuik en MVV... braken gisteravond rellen uit in Kuik. Supporters van MVV belaagden de eigen spelers en de trainer met glaswerk onder andere, nadat ze waren uitgeschakeld... door de amateurploeg uit Kuik. Politie zette de ME in. De zaak werd op scherp gezet, dat ook een groep NEC-supporters... onderweg was naar het stadion, vertelt de politie. Aanwezige politie heeft gelukkig erger kunnen voorkomen. Inmiddels zouden er ook namelijk NEC-supporters... zich hebben verzameld in het centrum van Kuik. De politie wilde uiteindelijk ook voorkomen dat die twee supportersgroepen... Uh, ja, elkaar opzochten, dus de confrontatie uh, met elkaar op willen opzoeken. NEC uit Nijmegen heeft ook in Kuik, ligt dichtbij, veel aanhangers. Politie wist die NEC-supporters tegen te houden... en rond 11 uur was het weer rustig in Kuik. De tekst was geschreven door Kees van Kooten... maar heel veel te lachen viel er niet in de Eerste Kamer... waar het groot der Nederlandse taal werd afgenomen. Het klonk ongeveer zo. Zulke lammenadige anastrofes... Vernoemde de criticaster naar zijn tante Betje? In vier postale verbiage een heel aantal zuigmata, polysindetons en anacoluten wie woude? Volgt u het nog? De deelnemers vonden het ook niet makkelijk. De winnaar maakte maar liefst 13 fouten. Het was veruit het moeilijkste dictee ooit. Deze keer ging het niet alleen om goed spellen van woorden... maar moesten ook verhaspelingen, zoals bijvoorbeeld zich beseffen, worden onderstreept. De Vlaming Dirk Bosmans die won het dictee... op de voet gevolgd door de Nederlandse Joke Beltman. Eerste blik in de ochtendkranten. Eh, Financiële Dagblad heeft nieuws over Credit Suisse, de Zwitserse bank. Omdook op grote schaal belastingen, schrijft de krant. Uit eigen onderzoek is duidelijk geworden dat de fiscus inmiddels... 300 miljoen euro vordert van deze bank uit Zwitserland. De Telegraaf opent met Zuid-Soedan. Hals, hals over kop Zuid-Soedan ontvluchten. Defensie haalt landgenoten op. Dat zijn er zo'n 150 in Zuid-Soedan. We bellen zo dadelijk trouwens eh, na half zeven met één. Trouw en de Volkskrant kijken allebei nog terug naar de akkoorden die het kabinet heeft gesloten. Voor eventjes uit de brand is de kop in trouw. Uh, komt met een analyse. Maar voor hoe lang? vraagt de krant zich af: voor hoe lang uit de brand? Hoeveel akkoorden ook? Rutte 2 moet blijven vechten voor elke stem. En we zien een uh, cartoon erbij waarin Samsom en Rutte naast elkaar O Denneboom zingen. Uh, onder een versierde Denneboom. Met de onder de pakjes met woonakkoord, sociaal akkoord, zorgakkoord, pensioenakkoord en energieakkoord. Dan de Volkskrant, die heeft uh, vier vragen over de opbouw van uw pensioen... aanleiding van het pensioenakkoord. Optie 1, doorwerken. Optie 2, sparen. Wat het voor u gaat betekenen, leest u in de Volkskrant. NSC Next vraagt zich af wat de oplossing nog is voor Syrië. Bommen, vluchtelingen, honger. Oorlog is een humanitaire ramp. Stel dat jij de baas van de wereld was, hoe zou je dit dan oplossen? Daarbij een grote foto van een sneeuwpop... in een militair kostuum en een kalasnikov voor de buik. AD dan tenslotte heeft uh, gekeken naar de kerstinkopen. Bijna 100 super zijn open deze kerst. De klant wil verse producten, dus u kunt nog terecht op eerste kerstdag en op tweede kerstdag zijn er nog veel meer winkels open. Dan tot slot nog even terug naar de Telegraaf. Die heeft een grote foto van Major Laurens Jan Feijen, want die heeft de eerste vlucht gemaakt als Nederlandse piloot in een um, Joint Strike Fighter. En hij is razend enthousiast over de prestaties van de F-35 Lightning II. Hij steekt zijn duim omhoog, nog zit het in de cockpit. En erboven staat JSF is een winnaar. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Hiding behind a tree, disappearing the woods, of the wind, escapes of Oh Hoor u met Motion of Life. Ga naar Marno Remmers. Marno, goedemorgen. Goedemorgen. Iets met goedemorgen. een telescoop, iets met een lancering. Ja. Waar ben jij? Ik ja. gok op Noordwijk. Ja, daar zit het Europese vestiging van het Europese ESA-STEC. Allemaal laboratoria hierachter. Waar van alles ontwikkeld wordt voor die Europese ruimtevaartavonturen. En daarvoor staat dan het Space Expo Center. Ik kan je zeggen, ik zie nu al sterren. Maar dat is slechts de kechtversiering van dat ontvangstcentrum. Een soort permanente tentoonstelling, eigenlijk. Waar vandaag ook Nederlandse bouwers, jawel, aanwezig zullen zijn. voor de lancering van een telescoop die heet de Gaia. Hij wordt vandaag, ik geloof dat de lift of om. Uh, 10 minuten ongeveer 10 minuten over 10 is. En dat gebeurt op een uh, Frans Guiana, dat is een lanceerbasis daar. Daar staat hij op een Soyuz-raket en daarmee gaat hij naar een baan om de aarde. Ja, het is een nieuwe ruimtetelescoop die een soort 3D-kaart ga gaat maken... van ons melkwegstelsel. En het apparaat schijnt zo nauwkeurig te zijn... dat hij de dikte van een mensenhaar kan meten over een afstand van 10.000 kilometer. Ja. Dat is nogal wat. Vraag ja. maar hoe ze dat doen. Ja, daar zit onder andere Nederlandse technologie in verwerkt... van TNO, hier in Delft gemaakt. Um, ook het besturingssysteem, waarmee die wordt getest hier op aarde... waarmee het allemaal gecontroleerd is. En wij, Nederlandse technologie, hebben we, heb, zorgt er eigenlijk voor... dat die goed scherp blijft. Ja, we hebben natuurlijk hoge verwachtingen van zo'n telescoop. Er ging er al eerder één de lucht in, de Hubble telescoop, die is destijds door de NASA de lucht in geschoten. Dat is toch alweer langer geleden dan je dacht, Marcel. 24 april 1990. Al vanaf het begin van de mensheid worden we gefascineerd door de sterrenhemel. Waar we er vroeger van overtuigd dat de sterren goden waren... sinds Galilei in 1609 voor het eerst door een telescoop keek... weten we dat de sterren net als de aarde uit materie bestaan. De ruimtevaart maakte het voor het eerst mogelijk... speciale satellieten buiten de dampkring te plaatsen. Satellieten die de onzichtbare radiogolven... en de warmtestraling van de sterren konden meten. Maar direct vanuit de ruimte naar de sterren kijken... was tot nu toe niet mogelijk. En nu is er dan de Hubble Space Telescope, een ruimtetelescoop voor zichtbaar licht. Daarmee zullen we de verst verwijderde sterrenstelsels echt kunnen gaan bekijken. Scherper en gedetailleerder dan ooit. Een project van 2 miljard dollar, waaraan 20 jaar gewerkt is. Morgen zal die met behulp van een robotarm uit de Space Shuttle worden gezet. De shuttle-astronauten blijven dan nog twee dagen in de buurt van de telescoop... om eventuele storingen te verhelpen. Daarna wordt die gereed gemaakt voor een gigantische klus. Het bekijken van de vele honderden miljarden sterren... die zich in ons heelal bevinden. Prachtig, hè? De lancering van zo'n nieuwe telescoop die de opvolger zal zijn van de Hubble, Juist een paar dagen voor dat feest rondom die andere grote ster... die ooit ergens ons de weg heen wees. Ja, dankjewel. Mino Remmers, we gaan je volgen en we gaan de ontwikkelingen daar volgen. In Noordwijk maakt zich dus op voor een lancering. Gaat veel veranderen voor mensen die langdurig aangewezen zijn op zorg. Staatssecretaris Van Rijn van Gezondheidszorg... is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. In de Tweede Kamer was gisteren kritiek te horen dat hij wel veel praat, maar daarmee vooral voor onduidelijkheid zorgt. Van Rijn reageert. Nou, ik snap het wel, want uh, we hebben natuurlijk nu een systeem waarin uh, alles in wetten is geregeld die, waarvan we de wetten gaan veranderen. En dan zullen heel mensen zich afvragen van wat betekent dat nou? En dat is de reden waarom ik niet alleen maar bezig ben met die wetten te veranderen, maar ook te kijken van wat betekent dat nou voor hele specifieke doelgroepen. Dus we zijn nu eigenlijk al, nog voordat de wetten er zijn, aan het kijken van wat gaat het betekenen. En ook heel goed in de gaten houden van wat dat voor mensen betekent die nu een bepaalde zorg krijgen. En die zich straks afvragen van is dat er nog of is dat op een andere manier geregeld. Vind ik ook heel goed dat er heel tijdig over gesproken wordt. U maakt een heleboel afspraken, zit in heel veel bestuurskamers. Hoe zorgt u ervoor dat u um, ook blijft weten wat uh, de mensen nodig hebben waar het om gaat? door niet in, alleen in bestuurskamers te zitten... maar ook uh, bij wijze van spreken elke week de werkvloer op te gaan... met verzorgenden te spreken, met patiënten en cliënten te spreken... om te kijken of wat, wat, wat daar de onzekerheden zijn... en om daar ook in mijn beleid rekening mee te houden. En welke onzekerheden komt u dan op dat moment vooral tegen? Nou, kijk, bijvoorbeeld als we zeggen... Uh, uh, er is een uh, verpleeghuis, bijvoorbeeld uh, heel oud... of niet meer zo geschikt om heel veel mensen op te vangen. Ja, dan kom ik mensen tegen die zeggen, van, ja, hoe zal het nu met, met mij gaan? Uh, kan ik nog in een uh, instelling blijven wonen? En het antwoord is ja. ja, je indicatie hou je gewoon. Maar het kan natuurlijk wel zijn op een ander plekje. En ik wil zorgen dat dat ook heel zorgvuldig uh, gebeurt. Dus uh, uh, veranderingen brengen altijd hele grote onzekerheden met zich mee. En dat is ook de reden waarom ik heel scherp in de gaten wil houden... wat dat voor mensen gaat betekenen. Uw strategie is een plan neerleggen... Praten, aanpassen. Um, zorgt dat niet juist voor heel veel onrust voor de mensen... die graag willen weten waar ze eigenlijk aan toe zijn uiteindelijk? Een plan neerleggen, niet luisteren en niet aanpassen leidt tot ongelukken. Ik wil plannen maken die rekening houden met gerechtvaardigde wensen... en onzekerheden in het veld. Ja, dat moet ik met veel mensen praten. Met politieke partijen praten, met het veld praten. Maar ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk leidt tot betere plannen. U bent op zoek naar draagvlak um, bij partijen die ermee te maken hebben, zoals gemeente. Maar hoe zit het met uw politieke draagvlak? Denkt u dat u voldoende steun zult krijgen voor deze plannen in Tweede en Eerste Kamer? Nou, dat is natuurlijk, uh, daar ben ik natuurlijk op uit. Ik vind dat deze grote uh, veranderingen, deze grote hervormingen, dat daar een zo breed mogelijk draagvlak voor, voor uh, moet zijn. Maar die is er nu nog niet. Hè. U weet nog niet zeker dat het in de Eerste Kamer het gaat lukken. Dat weet je nooit zeker. Dat is ook de reden waarom ik naar dat rachtvlak blijf zoeken... en heel goed naar partijen blijf luisteren... en kijk of ik tegemoet kan komen aan goede vragen en wensen die daar leven. Staatssecretaris Van Rijn en Marcel Bril die sprak met hem. Dan naar Leeuwarden, want de dj's van 3FM zijn begonnen aan hun jaarlijkse missie. Serious Request. Ze zitten tot de kerst opgesloten in een glazen huis... om zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Dit keer om een eind te maken aan kindersterfte door diarree. Verslaggever Arno Lebran was erbij toen gisteravond in Leeuwarden dat het Glazen Huis op slot ging. Het is rond half negen, vlak voordat de drie dj's straks het Glazen Huis ingaan, hier in Leeuwarden. Maar ik merk wel, niet iedereen komt voor de dj's. Sommige mensen komen ook voor degene die ze gaat opsluiten. Epke Zonderland. Hoi dames, Hi. waar komen jullie nou voor eigenlijk? Uh, nou ja, voor alles, gewoon even voor de gezelligheid. En uh, wij komen onze eigen check ook in leveren. Oh, je hebt een cheque? Ja. Hoeveel, dat, hoeveel, uh, hoeveel is het? 503 euro en 24 cent. Zo. Wij, hebben, wij zijn aan taartenbakken geweest en, uh, nou ja, en dat hebben we door het hele dorp gedaan, zeg maar. En zo hebben wij, zijn wij 100, uh, 61 taarten aan het bakken geweest en uh, ja, daar hebben we dus 500 euro mee opgehaald. Hé, hey, maar Epke uh, ja, Zonderland, hè? Ja. Ja, ik zie het aan je. Ja. Kom je nou voor Epke Zonderland, die zo het huis dicht doet, of toch ook wel voor de dj's? Ja, ook voor de dj's en ook voor Epke natuurlijk. Maar hier wordt enorm gezegd dat jij wel echt ook een beetje voor Epke komt. Nee, dat is niet zo. Ja, oké, okay, allemaal. Wie wil Epke nou niet zien? Toch? Ja, jij zegt het. Ja, nou ja. Wat zeg je? Sportman van het jaar. Dus ja, daar zal het om gaan zeker ja. bij Epke. Al die spierballen. Oh kijk, oh kijk. Hey, maar uh, gaat het lukken om over die 12 miljoen heen te komen? Nou dat hopen we natuurlijk wel. Om het record te halen. Maar of... jij zegt ik hoop het wel, ik hoor jou al roepen. Ja, zeker. Jullie ja, we weten het zeker. Jullie we weten het zeker. Aanhalen. Hoe dan? Ja, het is gewoon iedereen nog een klein beetje. dan komen we zelf wel op 12 miljoen volgens mij. Heel, Toch? Friesland is nog, heel Friesland is in actie, dus ja, wat ja. verwacht je nog meer? He? Ja, maar dat was heel Enschede ja, en de omstreken ook. En nu is heel Nederland nog bezig ook. En het wordt steeds bekender hè? zo gaat iedereen steeds wel wat doen. Jij maakt je geen zorgen. Nee. Ja, Epke. Uh, this is the moment, zou René Vroger zeggen. Mm -hmm. En dit is het moment ook. Uh, ja, ik ben heel blij en trots dat jij als Fries en gewoon als inwoner van het mooiste dorp van Friesland ons uh, gaat opsluiten. Epke Zonderland loopt naar het uh, hoofd van het glazen huis, de deur toe. Ik wil jullie ook uh, heel veel succes wensen de komende 6 dagen. Uh, maak er wat moois van. En daarmee is Series Request 2013 officieel geopend en draaien. Ach meneer, is dat nou hier in Friesland een beetje de druk om over die 12,2 miljoen van vorig jaar heen te gaan? Ja, die drukken ze wel. Maar ik vraag me wel af, want er zijn natuurlijk heel veel acties. Hè. We hebben net die uh, die ramp, die orkaanramp gehad. Dus ik vraag me wel een beetje af of het gaat lukken nu. Hè. Daar, maak ik, daar maak ik me wel wat zorgen om. Maar aan de Friese mentaliteit zal het niet liggen, denk ik. Meent u dat ook echt dat het een beetje door de Friese schouders drukt zo? Ja, dat idee heb je dan wat. Hè. Maar eh, ja, nogmaals, ik denk dat er heel veel acties achter elkaar geweest zijn, tv-acties en alles. En mensen geven, ja, het blijft crisis. Dus me, ja. ik weet niet waar, dat, dat mensen een keuzes gaan maken waar ze gewoon, uh, uh, hun geld aan uh, naartoe geven. Dus, ja. Dag dames, wat nou als leerwaarde straks de eerste stad wordt waar ze minder ophalen dan het jaar ervoor? Nou, had had een hele toer om daar overheen te komen, lijkt mij. Nou, wanneer Friesland eenmaal loskomt, dan komen ze ook echt los. Dus ik denk wel dat we er overheen komen. Maar ja, ik ben vorig jaar in Enschede geweest. Daar kwamen ze ook best wel los, hoor. Ja, zeker. Zeker. Maar ja, het gaat nu pas beginnen. Dus, en het is hier al heel lang begonnen. Maar wat is dan de geheime troef van Friesland? Nou ja, dat is het mienskipsgevoel. Sorry? Het, het mienskipsgevoel. Het gemeenschapsgevoel. De mienskip. Zegt is... u nou dat ze dat in Twente niet hebben dan? Minder. Wij Frisiërs hebben dat heel erg. Ja, ja. Het NLS Radio 1 journaal Sport. Martin Koeman is gisteren overleden. De clubicoon van FC Groningen en de vader van Ronald en Erwin kreeg zondag een hartaanval. Hoort Groningen directeur Hans Nijland over Martin Koeman? Ja, gewoon een kerel die nog uh, uh, midden in de wereld stond. Uh, Werd nog steeds, hè, ondanks het feit dat Martin toch al 75 was, uh, werkte hij nog steeds zes dagen in de week voor de club. Uh, elke ochtend om uh, uh, uh, acht uur op Corpus, dat is ons jeugd, jeugdcomplex. Uh, ik, wij noemen hem ook altijd de geestelijke vader van de jeugdopleiding van, uh, van FC Groningen. Dus dit is een uh, enorme klap. Omdat de situatie van zijn vader al zorgelijk was, was Ronald Koeman niet bij de bekerwedstrijd van Feyenoord tegen Heracles. Assistent Jan Pauw van Gastel hoorde het nieuws op weg naar Almelo, net als de spelersgroep. Nou ja, dat, dat, dat doet dan iets met, met mensen. Hè. Zeker uh, ieder mens heeft zijn eigen verhaal. Er zijn ook jongens die zelf hun vader zijn verloren. Dus dat dan ja, er komen dingen boven. En, uh, nou, ja, goed, daar, daar, uh, nou ja, daar hadden we last van. Weet ik niet of dat daar aan lag. Maar we waren ook niet uh, van ons vermoeid ogen. Niet fris. Ja, en dan dat alles bij elkaar en, het, en het, het behoorlijk goede spel van Heracles... hebben wij gewoon een hele moeilijke, moeilijke avond gehad. Maar Feyenoord won uiteindelijk wel na verlenging... en een strafschopperserie van Heracles dus. En gaat door naar de kwartfinales. Net als Utrecht, dat won met 2-0 van Cambuur. De wedstrijd werd nog even stilgelegd... doordat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. speler van Utrecht, Eduard Duplan, reageerde na afloop. Ik was eigenlijk toen, toen binnen. Dus ik heb het niet gezien. Ik, ik zag niet waar, waar de vuurwerk vandaan kwam. En, uh, maar het is inderdaad... Ja, het, als de kant van het red kwam is het niet heel goed nagedacht. Maar het is afgelopen en ik hoop dat de supporters de zullen niet vergeten. Amateurs van JVC Kuik zorgden voor een stunt door de progs van MVV uit te schakelen. Na afloop waren de supporters van MVV woedend, maakten rotzooi en vielen hun eigen spelers en trainer aan. JVC-keeper Joris van Gerven schrok er wel van. Ja, absoluut. Uh, Daar maken we eigenlijk zelf eigenlijk helemaal niet mee bij Kijk. En uh, ja goed, het is nou, begrijpelijk eigenlijk niet echt. Het hoort gewoon niet natuurlijk. Hè. Het is gewoon een beetje respectloos. Ook naar de club toe waar ze eigenlijk 100% achter moeten, zouden staan. Trainer Hans K. junior van JVC en zijn spelers werden door de woedende fans wel met rust gelaten. En als er een stuk of 600, 700 bij de uitgang staan, ja, dan is het niet meer te redden. En het was gewoon uh, kwaadheid op hun uh, spelers en uh, op hun trainer, volgens mij. Wat ik heel sneu vind, want Tini Ruijs is een geweldige man. Maar die supporters waren zo kwaad, hebben ons niks gedaan, hebben de scheidsrechter niks gedaan. Maar het was wel heel vervelend. AZ schakelde heren nog uit na penalties. En de koploper, Vitesse, vloog eruit. Dat was de grootste verrassing. Rode JC won van de Arnhemmers met 3-1. Na half zeven kijken we in zuid sudan in de hoofdstad Juba. Uh, Bram Jansen is daar, gisteren sprak ik hem al. En hij gaf aan uh, dat hij graag weg wilde. Zomaar eens horen of dat vandaag misschien voor hem gaat lukken. Dit is Radio 1. Nu het NOS-journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen, burgemeester Hoest van Maastricht mag blijven. Dat bleek vannacht na overleg met de fractievoorzitters in de gemeenteraad. Hoest heeft daarin spijt betuigd. Hij kwam deze maand in het nieuws door verhalen over minnaars en door een foto van hem met ontbloot bovenlichaam op internet. De EU-ministers van Financiën zijn het in Brussel eens geworden over een bankenunie. Die moet voorkomen dat de samenleving opdraait voor de kosten van het faillissement van een bank. Als een bank in problemen komt, draaien daar straks in de eerste plaats de aandeelhouders en de grote spaarders voor op. Nederland verkoopt zo goed als zeker honderd overtollige leopardtanks aan Finland. Dat zei minister van Defensie Hennis Plasgaard in Pauwen en Witteman. Ze wilden niet zeggen wat de verkoop de schatkist oplevert. Vorig jaar ging de verkoop van 80 leopards aan Indonesië niet door. En dat had toen 200 miljoen euro moeten opbrengen. Het grootdictede Nederlandse taal is gewonnen door de Vlaming Dirk Bosmans. Hij maakt in de tekst van Kees van Kooten 13 fouten. De deelnemers moesten voor het eerst niet alleen goed spellen... maar ook verkeerd gebruik van woorden en foute zinsconstructies onderstrepen. En het weer nog bewolkt en regenachtig. Bij zee waait het hard, tot stormachtig uit het zuidwesten. Later breekt af en toe de zon door. Het wordt zo'n 10 graden en de wind neemt wat af. De verkeersinformatie naar de ANWB. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Drukte bij Amsterdam, of richting Amsterdam, beter gezegd op de A7, Hoorn, richting Zaandam, bij de, de Wormer 6 kilometer. Op de A8, bij Oostzaan 2. En op de A10, de ring noord van Amsterdam, richting Den Haag, bij de Koentenel ook 2 kilometer. Tussen Breda en Roosendaal, geen treinen na een aanrijding. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Hmm, regen kwam met bakken uit de lucht vanochtend. Wat uh, voorspel je? Ja, dan nou, volgens mij hebben we, eh, als ik het goed begrijp, heb qua regen het ergste gehad, dus dat moet dan wel meevallen. Ik denk rond half negen, 225 kilometer. Goed, eens kijken of dat gaat lukken. Jolanda van der Velde. dankjewel, bij de ANWB. Ik spreek straks correspondent Dick Draaier over Elvis K. Man die wordt gezien als de moordenaar van Helmin Wiels. Blijft u luisteren. Ben jij die interim professional met ambities? Bij ip Staffing kun je kiezen uit aansprekende projecten... bij vooraanstaande opdrachtgevers.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 Drie minuten over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. VN-chef Ban Ki-moon roept de president van Zuid-Soedan op... om in gesprek te gaan met zijn politieke tegenstanders. De crisis mag niet ontaarden in geweld, vindt hij. Sinds afgelopen weekend zouden al zo'n 500 mensen om het leven zijn gekomen... na een vermeende koeppoging. Terwijl het, 2,5 jaar geleden, zo'n groot feest was... toen Zuid-Soedan onafhankelijk werd. Declare southern Sudan to be an independent and sovereign state. I'm confident that this new country will soon become the newest member of the United Nations, our 193rd. Toen klonk VN-topman Ban Ki-moon nog optimistisch en rekende hij erop dat het nieuwste land ter wereld de 193 ste lidstaat van de Verenigde Naties zou worden. Maar nu maakt hij zich grote zorgen over zuid soedan The UN mission in South Sudan has received reports of many people being killed and injured. There is a risk of this violence spreading to other states, as we have already seen some signs of this. De Verenigde Naties krijgen berichten van vele doden en gewonden. En volgens Ban Ki-moon dreigt het geweld zich te verspreiden naar andere delen van zuid soedan Hij vindt dat er snel een oplossing moet komen voor de politieke crisis. This is a political crisis and urgently needs to be dealt with through political dialogue. I count on President Salva Kiir's leadership at this critical moment. Ban Ki-moon roept op tot een politieke dialoog tussen de strijdende partijen... en rekent daarbij vooral op het leiderschap van president Kier. We gaan maar eens naar Djuba, de Zuid-Zoedanese hoofdstad. Daar zit de Nederlander Bram Jansen nog steeds. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is op het ogenblik de situatie? Het is hier kalm, voornog nog, in, in de stad. Um, het lijkt niet alsof hier... Uh... Vannacht heeft plaatsgevonden. Ik heb enkele schoten gehoord, maar dat is allemaal niet heel veel. En uh, inderdaad, zoals ik net even mee kon horen, uh, uh, is het geweld nu voornamelijk in andere delen van het land. rondom een bor in Jongwei. Uh, en ten zuiden daarvan. En daar is veel over onbekend nog, met name slachtoffers. Maar ik weet wel dat heel veel mensen daar wegvluchten. ook de boezem de ja, gisteren... familie van bekenden van mij. Ja. Gisteren gaf u aan uh, weg te willen. Gaat u vertrekken? Ja, ik ga zo meteen uh, naar het vliegveld. Ik heb in principe een, een, een stoel op een commerciële vlucht van Kenya Airways. En mocht daar iets mis meegaan, dan kan ik uh, opten voor de georganiseerde evacuatie van, van ons land. Ja. En uh, ja, dus het is hier uh, ja, de modus is iedereen vertrekt, dus daar sluiten we ons aan. Ja. Wat vindt u ervan dat Nederland een, een militair vliegtuig heeft gestuurd? Sorry? Wat vindt u ervan dat Nederland een militair vliegtuig heeft gestuurd? Goede maatregel? Nou, ik, ik, en meerdere met mij zijn erg geïnteresseerd in waar nou eigenlijk die enorme schaal van die evacuatiebrang vandaan komt. Want uh, Engeland die het nu ook, uh, Amerika heeft natuurlijk al. En als ik zo even snel denk, kan ik me niet herinneren wanneer er zo grootschalig en zo snel geëvacueerd is... Uh, is dat een anticipering op uh, een grootschalige escalatie ook in Juba? Of is dat meer um, uh, het idee dat als er hier iets gebeurt, dat het evacueren heel moeilijk is? Dat hebben we natuurlijk zondag en maandag gezien. Dat is een interessante dynamiek. Uh, het slaat natuurlijk wel over op de bevolking. Je ziet dat allemaal. Uh, een andere noot om even aan te geven is dat sowieso heel veel mensen al deze week zouden vertrekken van kerst en nou Dus het loopt ook een beetje samen met een normaal patroon van vertrek. Uh, maar dat is nu natuurlijk allemaal complex in een soort van haast en, uh, en mond. Ja, uh, maar het is helemaal niet zo'n verhaal Wat eigenlijk wat uh, studies over die ja. Ja, nou daarvoor bent u ja. daar, hè. Om te kijken hoe er wordt gereageerd in crisissituaties, met name door hulporganisaties. Maar goed, u, ga, u gaat vertrekken, maar ja. u geeft aan de andere kant aan... u maakt zoveel zorgen over mensen die u kent die daar blijven. Nou, ik ken hier een aantal jonge Zuid-Villenezen die ik ken... van onderzoek in vluchtelingenkampen in en keliën verder vanaf 2004... Die zijn allemaal terug. Er was zoveel hoop voor dit land. Die, die hebben 10 jaar, 20 jaar in Kampen gewoond. En nu zitten zij, zoals dus in Judah, ik spreek hier ook. En die zeggen dat onze familie ja, nu weer die Bush-invlucht. En, en dat is hetzelfde verhaal als in 1990, 1991. Eh, waardoor zij in Kampen terechtkwamen. Dus het lijkt wel een cirkel. Ook voor mij, gek genoeg, maar ook uh, voor die mensen zelf. Dat is toch wel een erg tragisch, uh, ja, tragisch idee. De hoop die hier was twee jaar geleden. En wij willen erop dat toch. Ja, helemaal in elkaar is gestort nu en de onzekerheid van is het iets wat zich doorzet? Wat een heel groot conflict wordt, het echt oorlog? Of is dit een spel? De prikje en wordt het politiek opgelost? Ja. In ieder geval gaat u vertrekken. Ik hoop dat het lukt vandaag. Sterkte daarmee, Bram Jansen. Bedankt dat u nog even aan de telefoon wilde komen. Ja. Oké, okay, dank u. Dag. Goedemorgen. Dan gaan we door naar Curaçao? Want de geruchtmakende moord op uh, politicus Helmin Wiels werd in mei doodgeschoten, is volgens justitie in Willemstad... gepleegd door de bekende crimineel Elvis K. Hij zit al in voorarrest. Contact met Dick Draaier, onze correspondent. Dick, die naam is al is gevallen. Je hebt hem genoemd. Wie is Elvis K? Ja, dat is uh, de 26-jarige K en hij komt uit de wijk Koralspecht... en wordt daar dan ook wel Monster genoemd. En die bijnaam zou hij te danken hebben aan zijn killersmentaliteit. Monster, die werd in juni opgepakt door de politie in Nederland... daar hebben we ook melding van gemaakt destijds... Uh, maar een dag later weer vrijgelaten. En het vliegtuig dat hij daarop naar Curaçao uh, nam. ja, daar stond de politie uiteindelijk hem bij de slurf op te wachten. En sinds vandaag weten we, want ik zat achter hem in de rechtszaal... dat hij een tatoeage heeft op zijn rechteronderarm... en daarop staat do or die... Hij wordt uh, door het openbaar ministerie dan ook gezien als de daadwerkelijke schutter op Helmin Wils uh, een half jaar terug. Uh, die een half jaar geleden uh, vermoord werd op het strand hier uh, bij Willemstad. Is dat het enige wat hij op zijn geweten zou hebben? Nee, hij heeft een aantal moorden uh, op zijn geweten. Tijdens het onderzoek naar die moord op Helmin Wils stuitte de politie op nog twee liquidaties. Allebei gepleegd dit jaar en waarschijnlijk drugs gerelateerd. En dat is ook de normale business van deze jongens. Geld verdienen met uh, drugshandel. Nou zijn er meer mensen opgepakt voor die moord op Helmen Wiels. Wat is dan de rol van die verdachte geweest? Ja, in totaal uh, zijn er zes verdachten opgepakt geweest. Uh, de meeste uit de wijk Specht. Twee van hen die zijn inmiddels dood. Raoul Martinez, alias Bolla, die zou de vluchtauto hebben gereden. En hij werd vermoord en verminkt teruggevonden in zee. En een van zijn moordenaars was dan Luigiana Florentina, alias Preto. En die hing zichzelf op in september in een politiecel in Barber. De belangrijkste man vandaag, naast die schutter K of Monster genoemd... is de 43-jarige Bernie S. ...de godvader van Coralspecht... ...zeggen ze hier bij Justitie. En hij wordt ook wel Nimi genoemd. En volgens Justitie deed hij, samen met Pretto ...de voorbereiding op de moord van Helmin Wils. Wapens en een auto werden door hem bijvoorbeeld geleverd... ...en hij verdeelde ook het geld. En volgens Justitie heeft... Die plus, die moord op helemaal in Biels, 225.000 euro opgeleverd voor deze jongens. En Monster kreeg daarvan 45.000 en Preto en Nini, ieder 90.000 euro. Maar het zijn uitvoerders, Dick. Wie is de opdrachtgever? Is dat ook al bekend? Nou, dat is de belangrijkste vraag waar iedereen zich mee bezighoudt. De justitie heeft dat gisteren ook uh, tijdens de zaak nogmaals gemeld dat men dichtbij bij de oplossing daarvan zit. Maar uh, dat zeiden ze dus ook vier maanden geleden al. En dus dat moet nog even bekeken worden of dat ook daadwerkelijk is. In ieder geval de volgende zitting, dat is gisteren genoemd, hier is op 16 april. En wellicht dat we tegen die tijd ook weten wie de, inderdaad de opdrachtgever is van deze zaak. We horen dat uh, ja, wellicht binnen een half jaar, maar nu in ieder geval nog niet. Nee, maar dan zullen er dus ook nog meer mensen worden opgepakt. Dat is wel de verwachting. De OM heeft gezegd dat naast de vier verdachten die gisteren terecht stonden... en de twee verdachten die inmiddels al dood zijn... er nog meer mensen in het vizier liggen. En ja, alleen ja, hebben ze de kender al niet gezegd... wanneer er eventueel nog meer arrestaties te verrichten zijn. En onder die verdachten zouden dan inderdaad ook de opdrachtgevers zitten. Dick Draaier, dankjewel, vanaf Curaçao. Dick Draaier over de arrestatie van Elvis K. hij zou die moord op zijn geweten hebben. 100 miljoen euro, daar hopen de supermarkten op aan extra omzet deze kerst. Maar de concurrentie dit jaar is moordend. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maino Remmers in Noordwijk. Maino, iets na tienen, zei je net, is de lancering. Neemt de spanning toe. Uh, nou, dat valt er mee, want oh. we staan in een vrijwel leeg expo centrum, Maar ik kan dat wel zien... Nog. Ja, de mensen, de gasten komen nog druppelen dadelijk binnen... want er hangt er wel een groot scherm. Daar komt ongetwijfeld het beeld van Frans Giana op. Als het goed is wel. Ja, met een aftellende klok eronder is altijd spannend, hè? Ja, inderdaad. Het is een klok die we nu zelf gebruiken... dus die zal niet helemaal gewoon lopen met oh, uh, de lancering. Maar voor het idee? Voor het idee is het ja. heel aardig, ja. Ja, we staan in het Space Expo Center... met prachtige satellieten aan het plafond... met in de verte hemelse klanken. En heel veel kopjes koffie staan er ook klaar. En... Uh, uh, ja, ik praat nu met Rob van den Berg van het Space Expo Center. De Gaia. Het is een ruimtetelescoop. Is het net zoiets als die Hubble die we toen straks lieten horen? Ja, hij kan net zo scherp kijken, zeg maar. Hij is voor een iets ander doel uh, ontworpen, want hij gaat uh, een, een deel van de melkweg uh, heel nauwkeurig in kaart brengen. Dus we gaan niet zozeer kijken naar mooie plaatjes, maar we gaan echt kijken naar waar uh, sterren zich exact bevinden en ook wat de banen van sterren zijn, wat sterren bewegen. Ja, en dan kijken we eigenlijk ook een beetje naar het verleden. Een beetje wel, want je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis... van ons eigen melkwegstelsel. Je kijkt terug, dat licht bereikt ons nu pas. Ja, dat klopt. Hè. Hoe verder weg zo'n ster staat... hoe ouder die eigenlijk lijkt als je ernaar kijkt. Ja. Een miljard sterren gaat dat ding in de gaten houden. Dat is ontelbaar veel. Ja, en toch is het heel weinig. Want uh, oh. <laughs> als je kijkt naar onze eigen melkwegstelsel... Uh, dan gaat hij toch nog maar ongeveer 1% van al die sterren in kaart brengen. Echt waar? Ja, ja, ja het, is, uh, het is meer dan dat we ooit hebben kunnen bekijken met die scherpte. Maar uh, het is toch nog steeds een heel klein deel. Ja. Nou, is zo'n lancering altijd spannend. Want er is hele hoog geavanceerde technologie aan boord. Een deel van die technologie is afkomstig van onder andere TNO. Ja, dat klopt. We uh, moeten straks maar even precies aan de uh, specialisten vragen. wat ja. zij precies uh, gedaan hebben. Maar daar zijn we hartstikke trots op dat daar een Nederlands aandeel in zit, natuurlijk. Ja, ik geloof een soort besturing dat het ding scherp blijft. Maar hoe het dan precies zit. Hij is zo nauwkeurig, las ik net. dat hij een, een haar, de dikte van een haar. Een mensenhaar kan meten over een afstand van 10.000 kilometer. Dat zegt iets over. Hoe nauwkeurig dat is. Ja, dat klopt. Dat is een nauwkeurigheid die we nog nooit eerder bereikt op die manier. Uh, ik heb een vergelijking gezien dat je een euromunt kan zien liggen op de maan uh, zelfs. En met die nauwkeurigheid kun je dus ook uh, uh, ja, sterren die je bijna niet met, het, uh, met andere instrumenten kan waarnemen. Die heel ver weg staan. Kan je toch heel goed bekijken en ook hoe ze bewegen. Mm. En dat is belangrijk voor dit project. Het, het is net zoals we de laatste tijd weer een beetje een revival zien van... Alles, allerlei zaken die we de ruimte in schieten. Hè? De Chinezen rijden op dit moment rond met een maankarretje op de maan. Uh, India is bezig met een reis naar Mars. Uh, er gebeurt weer van alles. Ja, ja, wij ruimtevaartliefhebbers vinden dat geweldig natuurlijk. Want de Amerikanen zijn toen met de maan... eigenlijk op het hoogtepunt gestopt, zou je kunnen zeggen. Daarna zijn we dichtbij gebleven. Uh, techniek schrijft voort. Uh, er komen allemaal mooie instrumenten. Uh, Azië begint inderdaad met een wedloop aan de ruimtevaart. Dus er gaat weer heel veel gebeuren. Ja. Te beginnen met vandaag Frans Guiana, de lancering is om 10 uur 12 Nederlandse tijd, is ook te volgen op Journaal 24 en natuurlijk hier in het Space Expo Center in Noordwijk waar gasten worden verwacht, onder andere dus ook de mensen die hebben meegeholpen aan de totstandbrenging van deze, deze Europese telescoop. Maar eens even naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Veld, hoe staat het ervoor? Het wordt hier en nou daar wat drukker, ook bij Rotterdam. En op de A16 Rotterdam richting Breda staat een vrachtwagen met pech die blokkeert daar één rijstrook. Bij Rotterdam-Feyenoord, daardoor twee kilometer. hoorde u met Evangelina. Zo'n 100 miljoen euro extra geven we uit voor onze eten tijdens de kerstdagen. En die kerstomzet is zeer belangrijk voor de supermarkten. Kan een matig jaar misschien nog net goed maken. Zeker voor de marktleider Albert Heijn... die de grote concurrenten als Jumbo en Lidl steeds dichterbij ziet komen. Verslaggever Jeroen Schutijzer in gesprek met de directeur van de Albert Heijn winkels... Kees van Vliet in een XL winkel in Zoetermeer. Gierlanders, kerstbomen... Uh, niks is te gek, hè, dit jaar? Nou, voor kerst pakken we altijd uh, volledig uit. Dus we hebben inderdaad uh, al onze winkels uh, direct na Sinterklaas uh, omgetoverd in, uh, uh, in de kerstsfeer. Maar is het niet zo dat de klant vooral denkt van ja, dat is allemaal wel leuk, maar ik wil aantrekkelijke prijzen? Nou, die klant die wil allebei. Wij bieden hele feestelijke winkels. En dat ziet hem... Uiteraard in de versiering, maar wat dacht u van de medewerkers? In deze winkel werken 250 medewerkers en die zijn helemaal klaar voor de kerst. Het is het totaal uiteindelijk wat die klant met kerst zoekt. Ho, ho, ho. Iedereen blij met Jumbo. Lidl met Kerstmis. Dat is luxe voor iedereen. Ik was afgelopen zaterdag in mijn woonplaats bij de Albert Heijn. Ja. Het was niet druk en ik vroeg aan de cashieren van goh, nou zegt ze ja het is de hele dag al zo. Ik ben ook bij Jumbo en bij Lidl geweest. Was het wel druk? Is dat een incident of is er toch wat aan de hand? Wij zijn hier in Zoetermeer in de winkel... waar we deze week 40.000 klanten ontvangen. Um, waar het hartstikke druk is in de winkel. En dat is wat we in het hele land zien. De klanten die weten Albert Heijn nog hartstikke goed te vinden. Maar uw marktaandeel staat onder druk. De kerst staat volledig op zichzelf. Die klanten die vinden, het, die vinden het lekker om met, met kerst naar een winkel te gaan... waar ze weten dat kerst gaat lukken. En u bent niet te duur? We hebben de goede prijzen. En we weten dat de klant een goede prijs wil voor de boodschappen die zij doet. Zeker in deze tijden. Ja, Kees van Vliet geeft niet echt uh, antwoord op de vragen. Laurens Sloot van de Rijksuniversiteit Groningen. Albert Heijn was natuurlijk... met Kerst en met Pazen vroeger altijd heer en meester. Hè, met een hele uitgebreide assortimenten. En daar ging de klant dan massaal naartoe om, uh, om bijvoorbeeld kerstinkopen uh, te doen. Uh, maar tegenwoordig hebben ze natuurlijk ook uh, ja, flink concurrentie van Lidl en van Jumbo. Die eigenlijk allebei ook heel erg uitpakken zeg maar, met niet alleen het kerstmagazin. Uh, maar natuurlijk ook met landelijke uh, advertenties op tv. Van die lange commercials, uh, heel sfeervol. En ja, wat dat betreft is een beetje een strijd gaande van wie is zeg maar de speciale kerstsupermarkt van Nederland. Uh, ik denk dat, uh, dat ze misschien een beetje verrast uh, zijn... over hoe snel dat natuurlijk is gegaan. Het, het is moeilijk zeg maar, als je altijd de kampioen van iets bent uh, geweest... Zeg maar, om zo'n positie uh, te moeten verdedigen. Uh, en als je merkt van hey, klanten die gaan uh, niet meer automatisch naar de Albert Heijn... of pakken niet meer automatisch de allerhande om eigenlijk het kerstmenu uh, te bepalen... maar kijken ook eens even naar de, de prachtige folder van Lidl... Uh, of op de website van Jumbo wat je allemaal kunt, uh, kunt kopen... En Plus zeggen ze, kerstdagen zijn niet voor niets feestdagen. En dus pakt Plus uit. Er zijn mensen die zeggen, het kerstfeest is gekaapt door de supermarkten. We denken alleen maar aan eten. Nou, Als u bedoelt dat kerst uiteindelijk een, een, een christelijk feest is... dan ben ik het met u eens dat we met elkaar vergeten... dat kerst eigenlijk daarvoor bedoeld is. Tegelijkertijd denk ik dat het uitstekend is als... Uh, Nederlanders met elkaar een hele mooie feestmaand hebben, waar ook lekker eten en drinken en het uitnodigen van vrienden en familie bij hoort. En dat is wat we op die manier invullen. Ik ga zelf op uh, eerste kerstdag uh, uh, naar de kerk, dan uh, ben ik met mijn aandacht inderdaad bij het uh, christelijke feest. En ik zet me nu uh, vandaag vooral in op het uh, voorbereiden van een, uh, een heel groot feest voor onze klant met lekker eten en drinken. Faithful Slip bezig 2000. Nou, Ik denk dat Albert Heijn nog steeds uh, de nummer één is met, uh, met kerst. Alleen je moet het een beetje vergelijken met Sven Kramer. He, hij wint nog steeds goud, maar vroeger was het met acht verschil. nu misschien met, uh, met drie. Er komen dus gewoon meer concurrenten zeg maar, in de buurt van, uh, van, van Albert Heijn. En Albert Heijn moet dus eigenlijk weer een volgende stap gaan maken... waarmee ze de concurrentie uh, weer eventjes de hielen laten zien. En weet u wat deze dagen, volgens marktonderzoeker GFK... de populairste producten zijn in de supermarkt? Wild ijs en kerstbrood. Dan weet u dat maar vast. De compact disc, het cassettebandje in de duo spaarlamp. Dat zijn zomaar een paar uitvinden... die door de researchafdeling van Philips zijn gedaan. In januari 2014 bestaat die onderzoeksafdeling 100 jaar. En al die uitvindingen, want het zijn er nog veel meer... zijn nu te zien in een overzichtstentoonstelling... bij Museum Boerhaven in Leiden. Directeur Dirk van Delft van het museum... heeft meegeschreven aan het boek over die 100 jaar aan uitvindingen. Meneer van Delft, goedemorgen. Honderd jaar geleden begon het. Wat was de eerste echt baanbrekende uitvinding? Nou ja, het, het laboratorium is opgericht om dus de gloeilamp te verbeteren. Want ja, Philips is natuurlijk de bekende gloeilampfabriek uit het zuiden des lands. Ja. Uh, en die gloeilamp, ja, daar moesten allerlei uh, verbeteringen natuurlijk aan worden aangebracht... om het marktaandeel natuurlijk veilig te stellen. En uh, ja, dus de eerste uitvindingen, de eerste patenten, die waren erop gericht om die lamp uh, beter te maken. Dus dat lukte ook? Die werd beter? Die werd uh, ja. langer ja, houdbaar? Het, uh, ...aan die lampen, waren bijvoorbeeld de, de, de zwartingen, die, die, die, die de spiraaldraad die erin zit, die licht geeft... ...die zorgt ook dat die binnenkant van, van het glazen bolletje natuurlijk een beetje dof beetje wordt... ...en dan geeft het natuurlijk minder licht, dus dat, dat wilde je voorkomen. Eh, ook, ook natuurlijk andere soorten draad werden natuurlijk uitgeprobeerd eh, bij andere temperaturen. Kortom, er was van alles aan te beleven en dat was ook nodig omdat er in Nederland een patentenet kwam, waardoor Philips Type Straffeloos uh, gewoon uh, bij anderen kon afkijken en dat kon nahapen. Nee. Nou, wel, uh, niet zo heel spectaculair aan die groeiland, maar wel heel belangrijk, zeker voor Philips natuurlijk. Wat waren wel echt spectaculaire vindingen. Nou, echt spectaculaire vindingen waren natuurlijk vooral op het gebied van van, van het radiowerk. Hè. De pento, dat is natuurlijk misschien niet een, een, een Philips onderdeel wat u direct praat nee. heeft. Maar het is natuurlijk wel iets wat helemaal aan. Aan de basis ligt natuurlijk van allerlei elektronica. En uh, uh, dat is natuurlijk uh, met radio, tv, buizen daarin. Hè, die kent u misschien nog wel van vroeger. Dat, ja. de, dat je even moest wachten voordat radio het echt deed. Ik heb er nog zo een staan. Heel goed. Nou ja, daar heeft u dus een pentode voor uitgevonden. En ja, dat is een ongelooflijk belangrijke vinding geweest. Die dus dat gebied uh, ja, geweldig vooruit heeft geholpen. Dingen die we wel kennen. Cassettebandje, ja. CD, allemaal veel. Ja, de laatste datum, inderdaad. Uh, en dat zijn natuurlijk gewoon. Uh, een ja, regelrechte doorbraak, zo'n zo zo cassettebandje. Uh, uh, ja, daar zit natuurlijk allerlei materialenonderzoek achter waar dus het laboratorium natuurlijk mee in de weer is geweest. En ja, die toepassingen vind je natuurlijk in, in die producten terug. En die producten kennen we natuurlijk allemaal. Ja. Ja, um, wat was de grootste miskleun? Nou, miskleun, kijk, als je onderzoek doet, heb je altijd dingen die mislopen, anders doe je het niet goed. Nee, ja, dat, dat snap weer... ik. Ja, daar gaat nou, veel maar... niet door, maar ik denk, ik, ik help u vast op weg. Video. Ja, ja, als, dan, het gaat om bepaalde, bepaalde eindproducten. Daar zijn er een aantal Video 2000. is natuurlijk een heel bekend voordeel. Ja, dat was zo uh, goed, hè? Hoe kan dat nou dat dat niet is gelukt met dat systeem? Uh, kijk, omdat je natuurlijk altijd, als je een laboratorium hebt... wel mooie dingen kunt bedenken. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk ook uh, aan de andere kant van de zaak... een, een, een PR-machinerie staan of, of een, een klantgerichte aanpak uit de tevoorschijn ja. komen. Die natuurlijk zorgt dat je dat ook echt uh, naar buiten brengt... op een manier die de mensen willen hebben. En... Bij die Video 2000 was het gewoon zo dat het technisch superieur was. Maar tegelijkertijd dat, dat, dat Philips er niet in slaagde op een handige, uh, effectieve manier dat in de, in de markt te zetten, zoals dat heet. Ja. En ja, toen is toch uh, uit de VCR ermee vandoor gegaan. De laatste tijd veel uh, nieuwe dingen van Philips op het uh, gebied van de verbetering van het leven. Denk ja. maar aan het koffiezetapparaat en uh, wakker wordt lichten en noem maar op. Ja. Sta, staat er op die tentoonstelling ook iets wat wij nog niet in de winkel zien? Nou, er is zelfs ook een, een soort innovatie, ook, ook uh, een soort pilotproject ook te zien. Uh, uh, Philips maakt ook, ook uh, lampen die, die bepaalde informatie uh, kunnen, kunnen ontlokken aan een, aan een tablet bijvoorbeeld. We hebben een pilot staan in de toonstelling. Dat heet intelligent licht. En als je dan met je tabletje, dus met je tablet, daar in feite in die lichtkegel komt, dan.. Gaat er onmiddellijk uh, daardoor iets, iets aan, waardoor je dus gewoon een, een filmpje bij iets extra's uh, kunt, uh, uh -huh. kunt zien? En ja, dat zijn natuurlijk toepassingen later, misschien ook voor in supermarkten of waar dan ook, dat je, dat je dus met intelligent licht uh, bepaalde uh, gericht uh, oh, aanbiedingen of, of wat dan ook. Nog meer ook, prikkels, meneer kan, of, Van Delft. Ja. Daar kunnen we niet aan hoor. <laughs> Nog meer prikkels. Maar intelligent licht, dat klinkt interessant. Ja. Hartelijk dank voor uw uitleg. Goed. En een mooie dan. tentoonstelling gewend. Dank u. Dank u zeer. We hadden wel vertrouwen in, maar. Ik ben er in 63 voordat voordat je in de het NOS Radio Journal journaal Mediaoverzicht. Ja, dat was nog even een klein uh, startje aan uh, het video's verhaal. Nederland is niet verplicht, we gaan naar het Mediaoverzicht... om ge uitgeproduceerde, uh, geprocedeerde vreemdelingen... van eten, kleding en onderdak te voorzien, schrijft de Telegraaf. Op basis van een nog geheim rapport van de Raad van State. De uitspraak pakt positief uit voor staatssecretaris Fred Teven van Justitie. Hij had namelijk om een advies gevraagd... nadat de Raad van Europa een zeer kritisch rapport... over zijn asielbeleid had gepubliceerd. Volgens de Raad van State zijn de uitspraken van het Europese orgaan gezaghebbend, maar niet bindend. Vreemdelingen kunnen er geen rechten aan ontlenen. Hoes overleeft tumult om liefde te leven, koopt ook de Telegraaf. En Hoes heeft Maastricht de kijk gezet, schrijft de Volkskrant. Na een lang gesprek met de fractievoorzitters van de gemeenteraad gisteravond kan de burgemeester van Maastricht aanblijven. Wat Hoes in zijn slaapkamer doet, gaat niemand iets aan. Maar het moet wel dan privé ook blijven, zeggen Maastrichtenaren in de krant. Wie op eerste kerstdag boodschappen wil halen... kan dit jaar op veel plekken terecht. Bijna 100 supermarkten zijn die dag open. Tweede kerstdag volgen er nog veel meer, meldt het AD. Twee jaar geleden was dat nog wel anders. Klanten van Albert Heijn konden toen bij vijf vestigingen... en een handvol stationswinkels terecht. Jumbo had acht filialen open. En nu openen ze samen meer dan 90 winkels. Vooral in de Randstad en op stations. Vanaf deze week kunnen alle treinreizigers gebruik maken van gratis internet in de trein. Vervoerder Veolia heeft de laatste treinen voorzien van wifi. Om de internetverbinding niet onnodig traag te maken, biedt de vervoerder een via een lokaal netwerk filmpjes en spelletjes aan, vergelijkbaar met in het vliegtuig. Krijgen reizigers die in de trein inloggen met hun smartphone, tablet of laptop eerst een keuzemenu met een aanbod. En daarna kunnen ze aangeven of ze online willen. Dat staat in spits. Meer over de BankenUnie hoort u zo dadelijk na 7 uur. Blijft u luisteren.